Michel Koenen met het NOS Journaal. Wereldwijd zijn er nu meer dan 4 miljoen mensen overleden aan de gevolgen van corona. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een eigen telling. Ongeveer de helft van de doden is gevallen in de vijf landen die in absolute zin het zwaarst zijn getroffen. Dat zijn de VS, Brazilië, India, Rusland en Mexico. En na ruim een jaar corona stond de teller op 2 miljoen coronadoden. Het duurde nog geen half jaar voor de volgende 2 miljoen doden. In diverse steden zijn honderden mensen de straat opgegaan... om de tweede zege van Oranje op het EK Voetbal te vieren. Dat gebeurde in onder meer Apeldoorn, Den Haag en Enschede. In Den Haag liep het kort uit de hand op het Jongbloedplein en de Marktweg... waar koning Willem-Alexander vlak voor de wedstrijd nog een verrassingsbezoek bracht. En op beide plekken moest de politie ingrijpen en zijn wat mensen opgepakt. In Apeldoorn zou een meisje lichtgewond zijn geraakt door vuurwerk. Ook daar zijn meerdere mensen aangehouden. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in de Gazastrook. Het was volgens het leger een reactie op aanvallen met brandballonnen vanuit Gaza op het zuiden van Israël. Het leger zegt dat het militaire doelen en een raketlanceerinstallatie van Hamas heeft geraakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Ook de ballonnen met brandbommen hebben niemand verwond. En wel zouden in het zuiden van Israël acht branden zijn ontstaan. En eerder deze week waren er ook al brandballonnen vanuit Gaza. Ook toen reageerde Israël met bombardementen. En tennister Naomi Osaka heeft zich afgemeld voor Wimbledon. Eerder trok de nummer 2 van de wereld zich al terug van Roland Garros. Osaka zegt zich nu op te willen laden voor de Olympische Spelen in Tokio. Het weer in de ochtend trekken wat forse regen en onweersbuien over vooral het westen van het land. Met hagel, windstoten en veel regen. Het koelt amper af. In de ochtend trekken de buien weg en breekt de zon door. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag opnieuw zware onweersbuien.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 ZANG 9.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 De zomer van ZFM. ZFM FM Zandvoort. The 106.9 FM. ZFM. FM.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 Hey, hey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 Cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there with you. tezetten van zon, zee, Zandvoort en Zomerhit.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 Dank voor die vlam, want die brandt weer als nooit te En zonder jaar was er geen muziek, dus het geeft nu niet. En natuurlijk ben je bang voor de reunie. Dank voor die vlam, dat die brand weer als nooit te En zonder jaar was er geen muziek, dus het geeft nu niet. En natuurlijk ben je bang voor de reunie. Zon, zee, en het geluid van de zomer op ZFM. Hoor je nu overal. En maal weer.